Ben. Voorzichtig. Voor de campagne-retoriek van de politieke rattenvangers in Den Haag. Met beloftes voor een betere toekomst van je burgers. Het politieke spel in de Eerste en Tweede Kamer is een poppenkast met trekpoppen. Het politieke establishment is een schijnwereld. In dit schijnwereldje tappen ze uit een ander vaatje dan die van de mensenrechten, democratie en rechtsstaat, eigenbelang, macht en geld regeert, zoals ook in de Europese Unie het geval.